Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger brengt gewonde Haitianen niet meer naar ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Een aantal staten wil eerst weten wie opdraait voor de kosten van de medische behandeling. De discussie werd deze week aangezwengeld door de gouverneur van Florida. Die vroeg de regering in Washington om een bijdrage in de kosten... nadat ziekenhuizen in zijn staat 500 Haitianen hadden opgenomen. De sneeuwval van de afgelopen uren heeft niet tot grote problemen geleid op de weg. Wel is het in het westen van het land glad op lokale wegen... en in het oosten ook op de snelwegen. Volgens de ANWB past het verkeer zich goed aan aan de omstandigheden door rustig te rijden. Vanmiddag waarschuwde het KNMI dat het in korte tijd spiegelglad kon worden. Commandant Marco Kroon, die vorig jaar werd onderscheiden met de militaire Willemsorde, is vanavond door de marechaussee verhoord. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van overtreding van de wapenwet en de opiumwet in een café in Den Bosch. Kroon en zijn vriendin zijn eigenaar van het café. Advocaat Knoops zegt dat zijn cliënt in het verhoor alle beschuldigingen heeft weerlegd. Peugeot en Citroën roepen maximaal 100.000 auto's terug om een vastzittend gaspedaal te voorkomen. Het gaat om de types Peugeot 107 en Citroën C1. Het is niet duidelijk of er ook in Nederland auto's terug moeten. De C1 en de 107 zijn gemaakt in een fabriek in Tsjechië, waar ook de Toyota Aygo van de band rolt. Wereldwijd roept de Japanse autofabrikant ruim 7 miljoen auto's terug. In de Eredivisie heeft AZ zijn tweede nederlaag op een rij geleden. In Alkmaar verloor de ploeg met 1-0 van Groningen. NAC versloeg in eigen huis VVV met 2-0. NEC won thuis met 1-0 van Sparta... door een doelpunt in de laatste seconde van de extra speeltijd. En ADO Den Haag won thuis met 2-1 van Heerenveen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er sneeuwbuien en vriest het enkele graden. Morgen wordt het iets boven nul. Er is dan kans op sneeuw, maar af en toe schijnt ook de zon. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al 20 jaar En jij beleeft het ZFM in 2010 Al 20 jaar live, live. ZFM met, met nu de Nightwalk Ja we zijn in 2 uur van de Nightwalk beland We gaan luisteren naar de Opposites featuring Gers en Sef Samen met de new kids from the block Naar broodje bakpauw We zijn in het tweede uur beland als ik het nog één keer ga zeggen We gaan straks verder naar Belmont On the move Gaan Stel, we van het noorden naar het zuiden. Van A-Town tot Rofa. Brengen, wil je kruiden, concurreren met je shoppa. We hangen in je buurt en een schoenen naar je lantaarnpaal. Dit is voor de gekke, ze spinnen, jonas, ze doen normaal. Kibbel, brengen, Harry. De buurt is een Die keren komen wederom, Master King, vaag het Larry. Een plus, ik ben je juice, nou dat is de eerste film van pak. Mijn bloed, dit zit losjes, maar mijn flow zit er strak. Mijn gasten willen lullen, maar ik hou wel zelf bij Poenie. Je doet de hoop Zie maar je net op flows doen. <laughs> <And the laughs> gasten willen lachen, maar belachen aan de bank. Dus zijn ze niet meer dank. Bij de woorden zijn thanks voor de thanks voor je niemand is the Build je brownievlees, build je brownievlees, je brownievlees, build je brownievlees, build je brownievlees, je brownievlees, build je brownievlees, build je je brownievlees, build je brownievlees, je Mongo, je je mag geboren in the de heen, lean daar in nek. En een broodje warm vlees, of een bootje bak en bij de snack. Maar op de hoek, daar pompen ze daily, die sound. Geen album in de winkel, maar de buzz die wordt groter. Bank in hype, rapper, maar bewust van de mode. Een paar nieuwe ASICs of Clarks in het badge. -je. Steeds meer fans, steeds meer om te matchen. Splinter nieuwe jeans met wat gaten op de knie. Nieuwe tattoos op mijn arm, laat mijn vader What I do and will, what I do met skills, wordt me never niet te veel. They want that I foul do, willen want that I willen do. ik want that I get what my sex hold do. Build your face, vlees, build your blood Build your face, vlees, build your blood Build your face, vlees, build your blood door de stap op mijn door de stad mijn door de stad door mijn door de vlees. Ik door de bakbouw. de mongo, wat kijk je nou? de vlees. Wat denk daar Hé, ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bak. Wat een langzame kutmuziek! For the bass to drop Toot up the bass line Toot up the bass line Toot up the bass line Toot up the line it all down Before they are erased, they strike back. <laughs> Jeff Con One. Ja, ja, ja, dat was Headhunter Scrap Attack Defcon 1. En jongens, echt waar, oh, we zijn net pas begonnen. Maar ik, nou, ik heb er nou al echt helemaal zin in. Ik ga even introduce introduceren. Jan is weg, die uh, hoopt meiden te scoren. Uh, waarschijnlijk, uh, Jan is een hele goede goochelaar, want zodra hij de kroeg binnenkomt, zijn allemaal meiden weg. Dus! We hebben de studio even voor onszelf. Jan die gaat proberen vrouwelijk volk te krijgen, en als het niet lukt, schakelt hij over naar de mannen. Dus jongens, ah. draag allemaal een ijzeren onderbroek vandaag! Ah, ja, ja, ja. Een tok, een tok. Een tok, dat niet alleen, ik zou gewoon. ja, ja je voelt er toch niet veel van, maar. Hé, nou. Hahaha! Ik ga even mijn gasten introduceren. Ik heb uh, hier bij mij zitten, uh, ja, hardstyle koning, van antwoord. Stel je voor. Ja, ik ben Tom natuurlijk. En ik luister al bijna mij al even hardstyle, dus daarom vond ik het net helemaal te gek hier. We gingen los ja. als een gek. Oké. Okay. Maar uh, ik heb hier ook nog wat anders bij me zitten, ik uh, neem aan dat je wat wil zeggen. mij niet uit. Nou, kom eens even dicht naar die microfoon toe, vindt. Kom op, Ja. Yeah. Even dichterbij, uh, gooi je naam even in de groep, maak me gek. Ja. Marco Dissel. Kijk eens aan Marco Dissel, ja natuurlijk, dat is uh, ja, family ne neefje van mij. En uh, ja, je weet wat ze zeggen, Dissel de gekste, dus uh, mag wel even. Wat wat nou? Nee, uh, bij jullie is het altijd gezellig. Uh, ja, we, wel, doen wel. we doen ons best, we doen ons best. Een beetje duigen. hoi ai, ai, ai, ai, ai. Pik je dat, Mike? Ja, ik zal wel moeten, want ik had het alleen. Ik zou het niet pikken, hoor. Ja, ja, ja. We zijn net natuurlijk begonnen met headhunters. Je gaat straks nog veel meer headhunters horen. We gaan nu even over... Nou, misschien iets rustiger gedeelte. Ik ben even aan het zoeken ondertussen. In deze geweldige lijst der geiligheid qua muziek. En we gaan even beginnen. Als het goed is. Ja. We gaan even iets rustiger beginnen. Ja. Maar we gaan straks naar Timbaland, Morning After Dark, Nelly Furtado en Shizzy. For you. I never sleep when comes the night But every time I snap my fingers I switch back into the light My moon belongs to your sun Your fire is burning my mind Is it love or is it less?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 Dat was de Bob Sinclair. Dat was de nieuwste van Bob Sinclair. En uh, ja, ik heb net als ze net even ook al met Tom Tomzak er ook even over te babbelen. Het is uh, heel wat anders dan wat we eigenlijk van onze uh, ja, Franse DJ gewend zijn. Ja. Het is toch, het is wel heel anders. Tom, uh, Misschien. Wat, wat, wat, wat, wat vind jij er, uh, Ja, wat vind jij daarvan? Ja, mij is het een beetje vrolijk en zo, een beetje happy. En nu is het meer, ja, echt van die, ja, het is heel anders gewoon. Ja, het is, is heel, zeggen. het is meer uitdagend geworden, vind ja. ik. Ze, ze, ja. Ook een beetje heel licht naar de house gericht. Ja, dat zeker. Maar ja, dat... ik vind het niet verkeerd. Nee, nee, nee, ik euh, moet ook wel zeggen, het is ook best wel... Ik vind het ook wel een lekker nummer, het is even wennen, ja. Ja. Maar voor de rest, ja, man niet klagen. Hij heeft tot nu toe heeft hij altijd goed gepresteerd en hij is nou weer teruggekomen, Bob Sinclair. Op een hele sterke manier, vind ik. Zeker. Ja, zeker. absoluut. Maar het is uh, nooit echt fout met uh, Bob Sinclair. Het is altijd wel een beetje dat je iets hebt van, oké, okay, dat is wel een uh, lekker nummertje. Dat zeker, het is altijd wel, uh, ja, maakt niet uit eigenlijk wat voor muziek die man maakt, hij weet toch altijd wel iets, iets ja. leukste van te maken. Krijg je altijd? Het is niet gewoon dat je het nummer leuk vindt, maar je krijgt al een beetje vooral het gevoel van, ja. dat, dat, je, dat ja. je er een beetje zin weer in. Dat zeker, ja, ik uh, moet heel erg uh, eerlijk zeggen, ik, uh, dus eerste nummer uh, Love Generation was ik helemaal live van een jongetje dan in die ja, clip... Uh, ja aan het fietsen is door. Weet ik van wat, waar die allemaal wel, wel, wel niet terecht komt. Het is helemaal te gek. Met een Chinese meisje ook. Uh, yeah. Ja, ja, ja, ja. hé, hé. ei, porno op de radio, hoor. Ja. Jongens, jongens, jongens, foei, foei, foei. Wat een... Oh, wat een praat allemaal weer. Erg, hè? Ja, jij dan. Erg, zo. Hé, hey, het ja. kan altijd erger. Ja, kijk maar naar mij. Laat dan even laat even hoe erg het kan. Nou, het kan, eh, zoals ik net al zei, het kan altijd erger. Kippenliefde in de metro van New York. Oeh. Wat? In de metro uh, kunnen vreemde dingen gebeuren, zeker in New York, maar deze man doet wel heel vreemd. Passagiers van metrolijn 6 in New York waren getuigen van een zeldzaam staaltje kippenliefde. Een onbekende man lag letterlijk op de grond te rollenbollen met een kip. De kippenviel, de kippen viel, werd door zijn medepassagiers gefilmd en op foto gezet. En dat materieel verscheen op internet, ondanks het vreemde gedrag van de man die de kip knuffelde en kuste, heeft niemand aangifte gedaan. De man is dan ook spoorloos. Het metrobedrijf laat weten dat het de zaak toch gaat onderzoeken, nu de beelden op internet zijn gezet. De kippenliefhebber is namelijk in overtreding, want het is verboden om dieren open en bleet, bloot mee te nemen in de metro. Tenzij het gaat om, voorbe om bijvoorbeeld ja, geleidehonden. Blinde geleidehonden. Nou, kun je op veel vallen, maar echt op een kip, jongen, dan zou je nee. niet eens dood opduiken. Was dat niet Jan, want dat ken ik natuurlijk, nee. hè? Er zijn veel vrouwen met een gelijkenis, dus ik snap de oneen. Ja. Oh. ja, Ja, ja, ja, vrouwen kunnen heel kippig zijn. Ja, precies. Maar om niet alle vrouwelijke luisteraars weg te jagen. Allee, jullie zijn geweldig. Dat... Geloven. Uh oh, oh. oh. Oh, nee. nee, ik heb geen ja, ik trieste filler. Die is, die is mij net, net ingefluisterd. Jan Frans ja, ik zie hier voor zeker niet gezegd hebben. Nou, schiet op. Jongens, uh, bereid u voor het niveau gaat dalen vanavond. Ja. <laughs> Eén van een trieste filler Mike. Of trieste filler, je hebt hem wel. Ik weet het zeker. Nee, een trieste filler. Even zoeken. Ik sla dat jong binnenkort dood met een woordenboek, echt waar. Dan, je wel. dan maak ik foto's. Hey! <laughs> okay. Ah, uh, even kijken. Oh, wacht, wacht. Jongens, Jan Fransen heeft iets meegemaakt. Het gedicht heet... Van hey, Mijn. wacht eens even. Oh. Over het zand, lopend hand in hand, haar mooie blauwe ogen, haar lange blonde haar, haar sexy lippen, haar vooruitstaande ademsappel. Hey, wacht eens even! <laughs> <laughs> What the fuck? Ik had al zo'n flauw vermoeden. Ja, je zag hem aankomen, komen of niet? <laughs> ja, eigenlijk Mike, wel. Ja. Hoe lang ken je me nou? Te lang. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> maar we gaan verder met Wild Boys, featuring Amira, The Sound of Missing You. Ik nou, dan gaan we verder Ik met ben. Don Diablo, Hooligans en daarna Broken Tonight van Armin van Buur en Van Velsen. Je luisterde net natuurlijk nog steeds als even, twee uur van de Nightwalk. Je luisterde naar Chucky met uh, ja, Aftershock. En wat hadden we als laatste nou ook weer jongens? Nee nee nee, nou Headhunt, we komen zo nog terug ook met Headhunters natuurlijk. Na deze ja, trio van de, uh, heerlijke geile nummers. We komen zo weer bij de terug, tweede van de Nightwalk. Wild Boys featuring Amira, The Sound of Missing You. We zijn nog steeds Nightwalk live. I miss hearing your voice All the words that you said to me But now this empty space Fills me up and takes over me And I can't escape, baby We're going home in an ambulance. We're going home in an ambulance. <laughs> Ja, dat was Arme van Buren samen met Van Velzen. Nieuw nummertje uitgebracht: Broken Tonight. Ik moet zeggen, ik vind het best wel lekker. Het is voor Van Velzen het ook weer een opstart, in ieder opstap in de trends. Er is sowieso een heleboel veranderd. Natuurlijk in de muziekindustrie. Jongens, zijn jullie het met mij eens? Of zit ik daar heel erg naast? Ik ben het wel redelijk met je eens. Ah, oké. Okay. Nee. Dan ben ik heel erg blij dat wij dat we het met elkaar eens zijn. <laughs> Wat een slap gedoe zeg. Oh, oh, oh, oh. Slappe DJ, hè? Ja, ja eigenlijk ja. wel, ja. Wel de sterkste Tiroler van heel Zandvoort nou, hè. Over slap gesproken, laten we eens een keer wat hard gaan draaien weer. Bye. Ja, eigenlijk wel. En we zijn al een hele tijd naar het einde toe aan het vechten. En, eh... Uh, eigenlijk wel heel toepasselijk. Als het ook lukt. Tuurlijk niet. Als het lukt, ja. Headhunters Battle to the End. We zijn bijna op het einde van het tweede, maar we gaan naar knallend uit vandaag. Gaan! nothing like the heat we get back from the crowd, a crowd that waits for us all week long, and when the moment is there, we really feel to dedicate something to them. The time has come, and this is for you. We'll be We'll nice. It exists. It is, It is real. It is possible. It's yours. We zitten onder het nummer van Headhunters. En uh, we naderen het tweede einde het einde van dit uh, programma. Dus jongens, zeg even.